En als je belt naar 0800 1121, dan krijg je hem aan de telefoon. En wellicht praten wij dan zo live in de uitzending. Het um, is tijd voor de 100 seconden Sjoege-column. En wie denkt dat 100 seconden Sjoege alleen maar ruimte biedt voor columnisten en cabaretiers? Dan heb je het mis. Uh, we zeiden het net al, Lise Korpershoek is influencer. En dat betekent dat zij haar verhalen deelt op internet, op YouTube voornamelijk. Uh, zij schreef een column van 100 seconden. Um, een persoonlijke column. Uh, een keer wat anders in de 100 seconden sjoegen, maar heel erg mooi. Dit is Liese Korpershoek. 100 seconden sjoegen. 37 jaar geleden viel mijn vader voor het eerst flauw. Eén diagnose, twee dochters, drie operaties en tien jaar verder eindigde zijn leven. We waren allebei nog te jong om zijn leven te verliezen. Ik 5, hij 36. Opgroeien zonder vader voelde niet zielig. Het was zoals het was. Mijn moeder deed haar best om te voorzien in de behoeftes van haar dochters. En ik en mijn zus leerden sneller dan andere kinderen voor onszelf te zorgen. Zelden voelde ik me alsof ik iets misliep. Ik herinner me eigenlijk alleen die ene keer ik toekeek hoe een vriendinnetje met haar vader knuffelde. Hoe hij haar met sterke vaderarm in de lucht wierp en weer opving verdriet overviel me terwijl ik zag hoe er in haar ogen een licht twinkelde... waarvan ik geen toegang had tot het aanknopje. Maar nog geen tien minuten later zaten zij en ik alweer hardlachend... vieze liedjes te zingen en met barbies te gooien. Dat is, denk ik, het mooie van kind zijn. Pas nu, nu ik dertige ben, voel ik gemis. Moet ik omgaan met gaten die een vaderloze opvoeding slaan? Zo zijn liefdesrelaties lastig omdat ik niet geleerd heb me gezond te verhouden tot mannen. Weet ik weet niet hoe om te gaan met mijn verlangen verzorgd te worden... omdat deze in in contrast staat met mijn gewenning om dingen zelf te doen... En ja, dan sta je af en toe servies kapot te smijten tegen je keukendeur. omdat je jezelf tekort gedaan voelt. Maar wanneer ik dan vervolgens met de stoffer Scherf het Blik opschrijf, weet ik, besef ik. dat er ook mooie dingen zijn voortgekomen uit verlies. Zoals deuren die ik durf te openen. omdat zelfstandig handelen me zelfvertrouwen gaf. Het is 3 mei 1991. Ik ben 5. Ik loop een kamer in. Te midden van duizend bloemen en linten staat een houten kist met glazen bovenkant. Ik klim op een krukje en leg mijn hoofd zijwaarts op de kist. Met mijn oor tegen het glas kijk ik naar mijn vaders benen. Omdat niets meer past, ligt hij daar in zijn pyjama. Een donkerblauwe pyjama met daaroverheen een donkerrode badjas. Hij heeft geen slof aan. Ik draai me om naar mijn moeder, die in de deuropening staat, hand in hand met mijn zus. Zo krijgt papa toch koud onder de grond, zeg ik. Mama antwoordt niet, kijk naar beneden. En terwijl haar hart voor waarschijnlijk de 22e maal die dag in 54 stukken breekt, begin ik op het glas te kloppen. Papa, papa, wakker worden. Dit mooie verhaal van Liese is terug te luisteren op de nacht van de radio.nl, op onze Facebookpagina en op de Radio1-site. En Liese Korpershoek is te vinden op onder andere YouTube. Ga verder met muziek van de dijk. Dit is Niemand in de stad in de nacht van de radio op Radio1. Regelt in de straten, er is niemand in de stad.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 En paaltje overdood. dat is nou zeven jaar.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 Door de Agnes Obel Riverside hier in de nacht van de radio op NPO Radio 1. Dan is het nu tijd voor de reizende microfoon. En vorige week ging Katelijne Blok in gesprek met presentator Tim Hofman. En helaas heeft Tim in het interview veel te vaak het woord neuken laten vallen en werd gedisqualificeerd. Dat is natuurlijk niet waar voor de oplettende luisteraar. En tevens tv-kijkers. Tim zat vanavond bij de wereldrijd door om te vertellen over zijn nieuwe programma's. En dat is dan ook de reden dat hij de microfoon netjes heeft teruggebracht. Hij had er gewoon simpelweg geen tijd voor. En ik mocht uh, naar de Comedy Train. Of nou ja, ik mocht naar een lid van de Comedy Train. mocht naar uh, Alex Ploeg. Schrijver voor meerdere tv-programma's, radioprogramma's. Striptekenaar momenteel aan het try-outen in zijn eerste aanvullende programma Ultimatum. Ik ging bij hem langs om de microfoon te droppen. De reizende microfoon. Tim Hopman die uh, had vorige keer in, het, in zijn interview... heeft hij heel vaak neuken gezegd. Ah. En daar uh, gingen de mensen best wel uh, hard op. Positief? Of, uh, juist nee, juist niet. Okay. Nee, dat stonden ze best wel grof. En dat is oké, okay, de luisteraars zijn, zijn keurige met nee, de ja, radio? Nee, Oké. wat grapje. Het was weer... Ja, of je godverdomme even op je taal moet letten. Uh, nee, heb jij last van censuur? Um, nee, niet, nee niet, niet, niet heel erg nog. Ik heb wel het gevoel... Het is de, de, de, ja, eerder zelfcensuur dan, dan van buitenaf. Zo. Wat bedoel je daarmee? Als in dat je... Ik, ik merk soms wel dat ik zelf voorzichtiger kan zijn. Misschien dan ik zou willen dat ik ben. Op wat voor plekken? Hoop het podium. Yeah. Uh, ja, nou, het dagelijks leven eigenlijk ook wel. Dat zeker als je veel met uh, andere comedians zo omgaat, dat, dat is vaak een manier van praten, heb je dan met elkaar dat je alle barrières loslaat, mm -hmm. wat heel, heel leuk is. En als je dan weer met een uh, met een normale? Ja, met z'n normaal schot ik. Ja, precies gewoon zo'n normaal, uh, ja. echt zo'n beetje zo'n degelijk burger saai, saai typje. Mm -hmm. Dan, uh, dan uh, kun je dus vergeten dat, er, dat sommige mensen wel uh, aanstoot kunnen nemen aan dingen. <laughs> Heb je dat wel eens gehad? Jawel. Um. Ja, jawel, jawel. Ja, ik weet nog, wat was een paar jaar geleden is, was er een... Uh, uh, dat was eigenlijk uh, niet helemaal niet leuk, maar was een, een, een, een vriend van mij was overleden. Ja. En dat was ook een collega comedian. Was dat. En er waren heel veel comedians. En dan uh, op die uh, dienst ook. En dan... Um, dat was gewoon heel heftig allemaal. Maar je merkt dan dat we, Je hebt zo'n taaltje met elkaar dat je allemaal... Um, we gingen juist grappen maken erover om het... Voor elkaar draaglijker soort ja. van te maken. En dat was juist heel fijn. Maar op een gegeven moment had echt dat we dat we echt voelden van: oh ja, als nu iemand bij ons staan, dan zou je denken, wat zijn het voor oneerbiedige gasten? De spekloos. Ja, precies. Nou, ik niks. Ja, of gewoon wat ik had wat gesproken ook. en, uh, en uh, Ik had gewoon het verhaal verteld en er was wat lachen gekomen. Wat ik vertelde over hem. En, uh, dus is achteraf even een opmerking van ja, jammer dat je materiaal niet meer kan gebruiken eigenlijk. Hè? Dat je niet, uh, ja, ik ga er meer rondtoeren nu. Weet je, dat, dat soort dingen. <laughs> dat je dan, <laughs> dat je dan uh, ja, dat zou je niet doen waar de familie bij was, zeg maar. Maar dat voelt juist onder, onder, onder elkaar is dat dan heel. Uh... Mm -hmm. Dus dat, die grenzen zijn soms. Uh... Maar uh, als je op het podium staat, dan moet je jezelf dan vooraf grenzen opleggen? Of? Nee, nee, voor mij niet. Um, Nee, ik denk dat zeker dat. Nee, dat is niet jouw taak. Ik denk dat ik zou eerder. Het ligt een beetje aan waar je het doet, denk ik, ofzo. Als ik bijvoorbeeld in Toemeler sta dan daar moet ik gewoon geen scrupules hebben. Ik denk wel, als je een voorstelling echt doet in een theater, dat je wel in ieder geval erover heb je iets meer over nagedacht of het iets meer in elkaar geknutseld geheel is. Maar nee, ik vind dat je. De, de discussie, we zijn natuurlijk in iets politiek correctere tijden bland, op dit ja. moment. Um, en dat is uh, soms vermoeiend. <laughs> maar ook wel interessant, want daardoor is, is ook wel het gevoel dat juist de, de taak ook bijna meer is voor, voor, voor onder andere comedians en cabaretiers om, uh, om daar een beetje tegen te strijden. Maar Ik denk dat wat de fout vaak, die vaak wordt gemaakt is dat mensen het onderwerp van een grap uh, doorhouden met het doelwit. Hoe bedoel je dat? Dus als je bepaalde dingen kunnen gevoelig liggen. Ja. Um, ja, ja, goed, uh, stel je voor dat je het bijvoorbeeld over ik wil transgenders zou willen hebben. Dan denken mensen, oh, daar mag je niet over praten, want dat is zielig voor transgenders. Mm -hmm. Terwijl je kunt uh, uh, grappen of verhalen bedenken die juist, uh, die, niet, waarin zij niet het doelwit zijn... maar dat juist dat onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Yeah. En, en ik merk wel dat we nu tegenwoordig van mensen eerder uh, uh, een gevoel hebben van... Oh nee, dat is gewoon een onderwerp die je niet mag aanraken of zo. Mm -hmm. Dan moet ik zeggen dat ik dat zelf niet, niet heel erg heb gevoeld op het podium of zo. Ik denk dat het ook een heel erg online ding so. is. Zo, ja. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij eruit online? Hoe, zijn, uh... hoe ik eruit zie ja, online? Nee, dat ja, nee, na ik, ik Webcam. Ja, precies. Uh, nou, oké, okay, volgende vraag. <laughs> <laughs> nee, uh, heb je veel volgers? Doe je veel op social media? Uh... Um, Van me mee? Ja, ik ik ben het... Ja, ik zit wel op, op de social media. Ja. Uh, ik, ik ben denk ik de artiest op Instagram. Niet super veel volgers, wel ik zit denk ik rond iets onder de 2000 of zo. Mm -hmm. Wat netjes. Ja. Maar, uh, dus als je dit hoort... Dus als Alex... 2000, bijna 2000 <laughs> mensen gewoon naar jouw show komen. Ja, precies. Nee, ik vind het, ik Instagram het leukste, omdat gewoon um, ik, uh, leuke uh, fotoplaatjes, kleurtjes ja. hou ik van. En uh, Facebook is gewoon minder cool nu. Ik, wel, ik kijk veel op facebook merken maar ik, zit er niet, ik post niet heel veel. En voor je, gewoon mijn ouders ook erop zitten en zo. En dan merk je, ja. die, die tijden zijn voorbij. Ja. ja, ik heb ook als ik iets op uh, Facebook zet, dat... Binnen vijf minuten heeft mijn moeder het altijd geliked. Ja. En binnen tien mijn vader. Ja. En vaak toen heeft hij het ook nog gedeeld. Ja, en, en dan en dat, en dat belt mijn moeder dan ook nog om te zeggen: Oh, ik heb het geliked hoor. Oh, echt? Oké, okay, thanks mom. Ja. Hey, um, maar Instagram... maar ik, ben niet bewust, ik ben niet bewust heel actief. Qua, ik heb niet een, uh, een marketingplan of een ding. dat ik, uh, ik, ik, ik bedoel, Je hebt wel mensen die denken: Oké, okay, ik moet gewoon twee keer per dag iets eruit gooien. Ja. Ik merk dat ik gewoon. Ik, ik vind dat niet een lekkere manier van leven. Qua dat je daar een mee bezig moet zijn. Dus ik heb wel momenten dat ik denk, oh nu is er iets tofs. Dan maar vanuit posten. de gebeurtenis, niet vanuit de drang om iets te posten? Ja. En Twitter? Nee, ja, dus ik, ik heb een Twitter, maar ik doe, ik, heb, ik doe eigenlijk niks. Ik doe er heel weinig bij nu. Nee, en je zei net inderdaad, als je kijkt naar censuur en commentaar en wat kan, wat niet kan, krijg je veel reactie op wat je doet. Uh, ja dan is, is eigenlijk Twitter wat meest inderdaad dat is wel een, uh, ik merk het vooral op tv dingen die hebben we hebben gedaan Ja? Yeah. Een... Clickbait. Clickbait inderdaad uh, of eigenlijk alle, alle, alle, alle tv programma's ook waar ik voor heb geschreven of iets iets mm -hmm. meegedaan ik heb het twee voor Coronis geschreven bijvoorbeeld yeah. voor, dit was het nieuws en dan dat is altijd ja dan ga je altijd op Twitter kijken alleen de mensen die dingen posten op Twitter zijn vaak die, ja je gaat als wat posten als je echt heel uh, een negatief gevoel erbij hebt maar dan soms ga je dan kijken naar mensen die dan iets vervelends zeggen of iets gewoon van hashtag zap. krijg je altijd iemand die zegt, oh, hashtag zap. Maar dan ga je kijken naar die, naar die account van die persoon... en dan blijkt dat ze eigenlijk gewoon de hele tijd rond aan het zappen zijn. Ja. En alles aan het afkraken. En dan denk je, oh, je bent gewoon een zielige persoon. Ja, heel ja, veel. Wat verzacht het dan al? Uh, bij Twitter vind ik dat wel heel heftig hoor. Ja. Ik kijk niet graag op Twitter. Nee. Tijdens mijn radioshow of tijdens... Uh, uh, ik, deel nu, ik schrijf een column. die Als je, deel ik als je, dit, als je nu aan het luisteren bent, gewoon, stuur even iets positiefs. Ja, inderdaad. Stuur even iets liefs op Twitter. Zet even, hé hey, Malou, lekker bezig. <laughs> leuk interview. Ja, leuk met, met die gasten die we niet kennen. Ja, inderdaad. Hoe heet je? Herbert Venema. Herbert Venema. <laughs> voor al uw feesten en partijen. Uh, je zei het al, van ik schrijf dan voor Cajonus en voor Dit was het nieuws. Is je... Ego flexibel genoeg om uh, grappen te schrijven voor anderen. Als je zelf een medium bent. Ja en nee. Oké, okay, eerst een jawel. Ja. ja. Jawel. Uh, nee, maar ja, die, die, die, die schrijft dingen natuurlijk nu allemaal klaar. Ik heb nu op het afgelopen seizoen, uh, dit was nu maar, ook maar één aflevering meegeschreven. Hoor. Dus dit niet zo heel... Uh, Welke grap was van jou? Uh, alles wat leuk was. Oké. Okay. Uh, <laughs> nee, uh, nou, je doet altijd voor... Uh, als je schrijft, dan doe je alleen voor... Um, voor haar. Voor precies. ja. Maar um, dat vind ik heel leuk om, om dat te doen, want dat is gewoon ook heel erg een soort van... Uh, het is gewoon bijna een soort... Het is bijna een puzzel of zo. Gewoon yeah. een, een, soort, een, een andere manier van denken dan als je voor, voor jezelf grappen schrijft. En je hebt gewoon een bepaalde structuur. Je, weet, je hebt in je hoofd van... Oh ja, dat is hoe ze daar zitten. En dan krijg je een onderwerp over actualiteit. En dan is het gewoon... Oké, okay, kan ik hier... Kan ik gewoon twaalf grappen hierover bedenken? Yeah. En dan kijken we over iets land. En dan zijn het vaak de weirdere dingen die eruit worden gehaald, wat, wat ik altijd prettig vind. Of juist hoe hard kan ik het krijgen? Uh, maar ik... Um, uh, nee, ik kan wel voor anderen schrijven, maar ik merk wel dat ik er nu minder... Nu ik zelf met mijn voorstelling bezig ben en ook met Clickbait zijn we nu weer aan het opnemen voor een nieuw ja. seizoen. En um, dan is het wel... Nee, daar gaat het eigenlijk wel om dat je allemaal ook voor elkaar aan het schrijven bent. Dus dan heb je soms een scène en dan denk je van, ja, deze moet jij gewoon spelen, want dat kan jij beter. Um, en dan krijg je dat ook andersom wel weer... Of zo. Maar ik merk wel dat ik iets, uh, iets megalomaans af en toe kan hebben. van Ik weet het beste hoe deze grap gedaan moet worden. Mm -hmm. ja. En heb je ook wel eens een grap bijvoorbeeld, neergelegd bij Harm die je zelf niet zou durven maken? Zo van, ja als Harm Edens het zegt en die krijgt een uh, knal voor zijn bek, prima. Maar ik zou het niet doen? Ja. <lacht> nee, niet iets knal voor bek. Nee, niet, niet zo van, oh, dat zou ik niet durven zeggen. Maar wel, het is wel een, een, een, een, er is wel een verwijdering van ik hoef het niet te doen. Dat, ja. is er, dat, is, dat is er wel, maar daardoor kun je ook misschien grens opzoeken die, er zitten er zit toch allemaal filters komen er nog, nou er zit nog een eindredactie die er doorheen gaat en zo. Dus ik, ik weet ook gewoon, er zijn safety's ingebouwd als zij denken van oh, dit kan niet, dan, uh, dan komt het er niet doorheen. Het is doorheen. niet alleen maar jouw verantwoordelijkheid. Dus dat geeft een soort vrijheid in het, oké okay, ik ga gewoon... All the way. Ja, ja, ja. Dat is ook wel heel fijn denk ik, als je daar, daarin het niet zelf hoeft te doen. Ja. Soms ja, ja, ja. Dus ik Het lijkt me dat je de filter niet, niet hoeft te hebben omdat iemand anders die, die is voor je. Ja. Mm -hmm. Nu ben je bezig met je eigen programma, hoe heet het? Ja. Uh, ultimatum. Ultimatum, Altijd. je bent aan try-out, hè? Ja, klopt. Ja. Zaterdag, dus morgen, ja. nichtenvecht. Nichtenvecht, jongens. Ja, ik hoorde dat het een gymzaal was. Dat heb ik van Patrick Larij gehoord. En die hadden toen, toen hij daar kwam. Uh, toen was het net. Ja, nee, dat heb ik gehoord. <laughs> uh, er was in, uh... <laughs> Dit wordt wel heel glamorous. Hij kwam ook. Toen is al ook in het programma bezig. Hij speelt morgen in een gymzaal. Ja? Nee, die hadden ja De plaatselijke helemaal... bowling uh, was lastig afgelopen. Het gaat heel leuk te <laughs> zijn, Ik hoor dat het heel leuk is. Ik heb er yeah. een paar andere mannen in en ik, ik ga het zien. Maar, um, Ja, volgens mij wordt het wel. wel uh, wordt vast wel tof. Maar je, je komt wel. Het is nu een try-out, dus dan ben je ook een beetje in de. In, de, in kleinere plekken en in, uh, in, in Ja, doe een beetje uitproberen uit ook. Ja. ja. Hoe ziet uh, jouw try-out-periode eruit? Uh, hoe. Ben je nerveus? Ben je te genieten voor je omgeving? Je dat? Dat ben ik nooit. Nooit? Nee, het is wel een. Um... Nee, ik vind het heel leuk eigenlijk, maar het is wel af en toe een on, on, onzeker en langzaam proces. Mm -hmm. dat, voel, dat voel ik wel, maar het gaat, het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb nu zes try-outs gehad, dus niet recht voor mijn zevende. En uh, het staat al uh, redelijk, maar je, ja, het, het is per keer en je zit de hele tijd nog te puzzelen van oké... Okay, misschien moet dat daar, moet dat daar, of ben ik... En dan zijn er echt wel dagen dat je denkt, dit is allemaal bullshit, Het is allemaal bullshit. Ik sta echt onzin te verkopen allemaal, ja, dan je wel, uh, En dan gaat het weer goed en dan denk je, oh nee, ik ben helemaal de man. Dus dit is heel, uh, ja, het is heel bipolair. Ja, dus je bent niet altijd blij als je hebt gespeeld tijdens je try-out? Nee, nee, nee, nee. Nee, maar voor mij is dat ook... Voor mij doen we ook iets verkeerd als je dat wel bent. Want dan ben je ook niet uh, genoeg aan het experimenteren, denk ik. Mm -hmm. En durf je dingen weg te gooien? Uh, of moeten anderen dat tegen je zeggen? Want het is gewoon echt niet, niet grappig. Uh, nou, nee, dat is niet het probleem. Maar mijn probleem is juist als het wel grappig is, maar niet... ...bijpast. Bepaalde mm -hmm. stukken weet ik gewoon, die, dat zijn gewoon, uh, want ook, ook vaak begin, of dus, uh, vaak, is dus mijn allereerste programma, maar ja. hoe het is begonnen toen het nu is. Ik heb veel, uh, veel stand-up gedaan en veel uh, toeners staan mm -hmm. en zo, en dan, dan doe je dus setjes van 20 minuten of ja. zo, en dan heb je allemaal, eigenlijk heb je allemaal losse stukken. <laughs> en er um, dus bepaalde grappen, die zijn gewoon heel dierbaar. Alleen ik voel nu, ik begin al nu te voelen in zo'n groter geheel dat van ja, dit, dit is een soort, die past helemaal niet tussen. Gewoon een onderwerp technisch ja. of, of dit is net een, ja, een andere toon. En dat is wel moeilijk om los te laten. Als gewoon grappen wel werken, maar dan toch iemand anders tegen je zegt. Ja, maar het, het uh, past niet. Het past niet. Ja. Dus dat is eerder niet, niet, niet, niet zozeer van dat ik. Want ik voel, ik ben juist, mijn probleem is, ik voel heel goed als het niet grappig is en dan haalt hij het niet. Maar ja, mijn probleem is juist dat ik me niet te veel moet laten leiden door de lach. Omdat ik een beetje daar slaaf van kan zijn. En wie mag dat tegen jou zeggen? Mag, mogen collega's dat zeggen? Of heb je een regisseur die dat mag zeggen? Ja, ik heb nu natuurlijk veel met Heertje gewerkt. gespaard en houden. Daar heb ik het daar veel mee over gehad. En ik heb bepaalde collega's die dat kunnen zeggen... Alleen uiteindelijk moet ook het meeste van, je, van jezelf. Ik luister naar iedereen. Maar uiteindelijk moet je ook wel weer hetzelfde bepalen. Want ik merk ook. De fout die ik in het begin vaak maakte. Is dat je denkt. Uh, als ik maar veel mensen vraag. Dan komt er een consensus. Maar dat is een utopie. Het zijn uiteindelijk honderd men, meningen. Dus ik denk je kunt het beste. Uh, toch bij jezelf blijven. En dan één of twee mensen uitzoeken. Die je, die je vertrouwt. En wie zijn dat voor jou? Ehm. Um, nou ja, ik heb bepaalde comedians die ik, die ik wel gewoon. Um, ja, bijvoorbeeld een vriend van mij, Casper van der Laan, dus daar mm -hmm. die, die, die, die speel ik veel mee samen. Daar hebben ik dan veel mee over, tot nu toe ook veel met Raoul, Heertje, dus uh, die vertrouw ik ook wel. Um, ja, zo zijn ook meer comedietrainers. Ik heb uh, ondanks. Uh, ik heb uh, uh, ondanks met Roland Goedemond uh, gespeeld ook. Daar speel ik volgende week ook weer mee. En die, uh, dat is ook wel gast dat merk ik ook wel bij van er komt een bepaalde klik mee mm -hmm. ook stilistisch is dat wel een beetje in dezelfde lijn liggen wat is en, Nou, gewoon qua um, we houden een beetje van een beetje vergelijkbaar humor ja gewoon allebei een beetje een licht absurd uh, observatie dingen uit het leven ja en uh, dus ja gewoon ik merk dat als hij bijvoorbeeld wat zegt dan, dan komt dat eerder komt dat uh, doe ik daar meer mee dan anders bijvoorbeeld ja hoe zit dat onderling? Want je zegt ook, ik speel veel in Toemler, uh, uh, met ook heel veel collega's. Hoe zit het met een gunfactor? Jullie onderling. Uh, nou, die, is er, die is er wel. Die is er wel hoor. Uh, ik merk... Um, nee, ja, het is een beetje een... Uh, zoals bij comedy trainers, je um, zit er allemaal bij. Dus je bent onderdeel van de, die groep. Maar het is niet... Dat is ook wel in het begin het is niet een voetbalclub, het is eerder een schermvereniging. Die gaan niet samen douchen. Nee, nou ja, dat dan weer wel, maar dan, wel, ja. dan is het wel heel erg uh, penis meten. En zo. Ja. Maar uh, nee, het is, het is maar meer, eerder een schermvereniging. Kwaad, het zijn allemaal solisten en het zijn inderdaad wel ook allemaal hmm. mensen. Ja, eigenlijk traject. Maar ik merk het wel. Nee, geen grimfactor is er wel hoor. Ik heb niet zo'n gevoel van. Uh, dat is juist heel erg klein denken, denk ik, als iemand, als je jaloezie Ik bedoel, ja, heb je denk ik, alle vakken heb je dat wel. Maar uiteindelijk is dat met één iemand goed gaat, is dat alleen maar goed voor iedereen. Mm -hmm. Ik denk dat, het, uh, uh, dat is iets wat je, dat is meer iets in jezelf, als je bijvoorbeeld iets hebt, uh, uh, Ik denk dat mensen... Uh, je hebt soms ook al meer hebben van, oh, waarom heeft hij dat en ik niet? Maar dat is altijd een ongezonde manier van denken, want... Dat is dan, eerder, dan moet je eerder bij jezelf te raden gaan. Van, oh kennelijk, is dat iets wat ik wil? Wat kan ik doen om daar, om dat daar ook, te, ook te komen? Te komen? Want er is in principe niemand die je tegenhoudt. En dat is soms wel een, een gevoel die sommige gasten kunnen hebben, denk ik. Mm -hmm. Maar binnenkomt het even voor mee, merk ik. Ja, misschien ook door de setting. Ja. Het is ook gewoon altijd gezellig, denk ik. Of niet? Um, wel, ja... Nou, het kan ook wel ongezellig zijn, natuurlijk. maar het is meestal is het wel leuk. Het is wel gewoon. Um... Ja, kijk, er is wel een, soort, er is wel een uh, haantjesfactor in zoverre van. Ik, je bent, dat is wat ik bedoel met de schermverenigingen. Je bent allemaal solisten, dus je, mm -hmm. je mag elkaar allemaal. Maar je, je probeert wel ook elkaar af, uh, af te toepen, zeg het, over ja. te overtoepen. <laughs> af te als, in, als iemand goed gaat, dat, en dat is ook denk ik gezond, dan, dan zit je wel van. oh het goed en ook tegelijkertijd is er al iets in je wat denkt van: kut zo, ik moet, ik moet hier wel zo meteen over, overheen. En dat is juist ook wat je, wat, hoe je elkaar kan naar nieuwe niveaus kan tillen, hopelijk. Mm -hmm. Want hoe zit dat als jullie spelen? Dan zitten jullie daar met z'n allen. En dan wil je dan de beste zijn van de avond? Jij persoonlijk, niet in het algemeen. Um, hoe zit dat bij jou? Goeie vraag. Ja, ja denk het... Ja en ja, nee, het is... Um, ja, er is wel iets in je dat, dat graag wil. Tuurlijk, er zit wel een ego kant aan, absoluut. Anders doe je het niet, want er het sowieso iets narcistisch in überhaupt het vak willen doen. Mm -hmm. en, uh, en er zit wel een soort iets van... ik wil wel gewoon dat mensen naar huis gaan... en denken van, hé, hey, die gast. Maar ik merk nu... ik wat langer bezig ben en wat, wat verder kom... dat ik nu de laatste tijd me veel meer bezig ben met... ik wil... Uh, een bepaalde toon die ik wil aanslaan of een soort dichter bij mezelf proberen te komen. Dat ik het ook al goed vind als als ik op mijn manier het beste ben. Ja, ik mm -hmm. weet niet of dat heel zweverig klinkt... maar dat gewoon meer dat je... Um, dat ik soms denk van... Oh ja, ik heb nu misschien op effect minder gehaald, behaald... maar wel het gevoel dat ik nu iets heb gezegd... wat alleen ik zou kunnen zeggen hier, nu. Ofzo. Ja. En weet je van tevoren altijd wat je doet? Ben je heel erg gestructureerd in stand-up? Nee, ik ben, ik ben, ik ben een chaos. Je, je bereidt wel voor, ik zit uh, meteen om me heen te kijken in het huis. En jij zegt ik ben een chaot, maar het ziet er helemaal niet chaotisch uit. Oh ja, dit is allemaal, dit is allemaal illusie. Dat heb ik allemaal opgeruimd. Ja. Ik heb dan wel, af en toe uh, word ik, uh, ik zo'n bui en dan uh, gaat het allemaal. Uh, en, dan, en dan kan ik het weer laten verslonsen tot het weer te heftig is en dan gaat het dan, weer dingen. Maar je je je hebt je je hebt je hebt ik ben een, een maar ik doe veel op het podium. Dus ik bereid het wel voor. Ik heb altijd een idee wat ik ga zeggen, maar ik wil ook, ik zeg het interessantste ook, om daarvan af te kunnen wijken in het moment of als je voelt van... oh, deze zaal heeft meer dit nodig of meer dat. Dus vaak is het best om wel te komen met een idee van... dit is iets wat ik nu wil zeggen en verder. Heb jij controle over de zaal of heeft de zaal controle over jou? In hoe je speelt? Oké, okay, nu, nu gaan we echt diep. Ja. <laughs> ik heb... Um, dat is denk ik een soort dialoog. Het is een beetje als... Uh, ik denk als je het goed doet. <laughs> oké, okay, nu, nu het, als goed Als je het goed doet, het is bijna iets als. Het is bijna, het is, ja, het is bijna een soort seks of zo. Qua dat je, het is een soort. Je moet, je moet in hun. Je moet tunen en een beetje op één frequentie zien te komen met elkaar. Mm -hmm. En dan is het een soort geven en nemen. Als, het, als je het goed doet. Ik denk juist dat het misgaat op moment, momenten dat je alleen maar denkt van: oké, okay, ik ga jullie helemaal. Uh, kneden. Inpak. Ja, net zoals met seks. En hoe is dat met jou? Oh. Jij hebt het nu over het algemeen. Nou ja, dat is wel. Je probeer in een moment te zijn. Maar dus je moet wel. Je moet geen angst tonen. Dat is wel waar. Je, je wil gewoon een basisding van je moet wel. Ze moeten wel voelen van oké, okay, deze gast weet waar hij mee bezig is. Vaak <lacht> <lacht> wat, wat het misgaat gaat bij de gasten in het begin zeker dat je. Je kunt zelfs als je niet zo grappig bent, maar als je dan, of, of als je grappig niet werkt, bedoel ik, uh, dan zodra je laat zien, zodra je al niet toont, ja, ze ruiken het, als, als, als haaien die bloed in het water vinden, is gewoon ook mm -hmm. al ben, ben je weg. Maar um, je moet wel ook, uh, denk ik, naar ze luisteren, maar je moet wel ook zelf een idee hebben wat je aan het doen bent. Ja. Is dat heel vaag? Nee nee nee. Ik snap het. <laughs> Heb je wel eens dat je echt bang bent geweest op een podium? Misschien vroeger niet. Um, nee, nou nee. nee, op het podium nooit, maar wel voor de vlak ervoor ja, ik heb echt wel uh... wat gebeurt er dan? Nou, ik heb dus een tijd gehad, dit is, ik heb ik helemaal nooit uh, verteld aan iemand. Dit is, uh, ik heb een tijd gehad, eerste paar jaar, dat ik altijd uh, bijna altijd vlakvloer ging optreden, bijna moest overgeven, mm -hmm. nooit echt overgeven, maar bijna. Maar dat kut er dan echt over? Ja, want ik ging dan en, uh, maar het was niet eens zo van, het was nooit sprake van, ik ga niet spelen, ik ga niet optreden. Het was altijd, oh, nee, oh dan gaan we weer, Oh, oké, okay. nou en dan, en dan ging ik mezelf soort van dan voor. Ik ging zo echt naar een wc en dacht zo oké, kom maar dan, doe dan maar, ja. en dan kwam het niet. En dan riep er ook zo tegen mijn lichaam nou, hi back en dan. En nog ik op. En dan waar ik eenmaal stond en er een lach was gevallen, was het oké. Okay. Maar dat heeft echt, echt, echt, echt wel drie jaar geduurd of zo Drie jaar? Ja. Bij Toemler, elke keer op de wc? na uh, ja. nou, bij Toemler, ja, het begin, of, de voordat ik bij Toemler kwam, bij Komtietrein kwam en, en nog in het begin. En toen, op een gegeven moment, daar is het weggegaan wel. Ja, ja maar dat is bijna iets Dwangmatig of zo. Dat je weet, dat gaat niet gebeuren, maar ja. echt dat je daar elke keer doorheen moet. Ja. Heb je nu nog rituelen voordat je uh, heel even, alleen even, heel even huilen en masturberen maar ja. verder? Uh, dat is meer. Dat hoor ik vaker wel. Ja. Ik interview heel veel KBJ's je ja? eigenlijk. Oh, ik dacht het, dat ik er alleen in was. Ja, iedereen doet wel een beetje aan preventie rukken voordat ze opgaan. Mm -hmm. Dat je die term ook gewoon paraat hebt. Ja, absoluut. Chapeau. <laughs> uh, nee, nee, geen speciale... Nee, ik probeer het af te... Ik doe soms wel wat... Uh, gewoon een beetje energie opwekken. Een beetje op, een beetje op en neer springen yeah. en dat soort dingen. Een beetje uh, proberen scherp te worden. Koffie drinken, maar niet... Um... Maar je hebt niet twee minuten oh, nou, nodig. Nee, is niet. Oh, nee, nee niks, ik drink niks voor, vooraf. Ik heb het één keer gehad dat je dan... Uh, ik zo, niet echt lang, maar wel dat je zo net dat je merkt dat mijn me, elle een beetje wat dikker begonnen te werden. en dan in dat je dacht ah dit is niet, dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. dus nee, maar uh, ik heb wel dat ik gewoon voor, vooraf gewoon um, even ga door, ga bedenken van oké okay, wat ga ik doen, wat uh, even opschrijven van die volgende dingen of uh, dat wel, als nou, meer op gefocust te raken dan echt dat daar iets mee uh, ritueel is. nee je hebt geen dwangmatig iets waardoor je bijgelooft. nee Precies dat ik het moet ontwikkelen. Ja. Heb je, heb je van andere mensen gehoord, de dingen die ze doen? Bijgeloof Nee, niet echt. Tenminste, ik kan ik nu niet. Nee, niet, niet dat ik nu iets weet. Uh, mensen die juist alleen willen eten, of juist met oh, een groep geloof. willen eten. Of, uh... Oh ja. ja, ik vind het lekker om een beetje los te komen. Dus, uh, wat ik het fijn vind als er een andere comedian of iemand is. Mm -hmm. Dat vind ik heel fijn, want dan ga je gewoon een beetje met elkaar dollen en dat, dan komt het wat losser. Dat vind ik wel ja. fijn, maar, ja. Ja, want dat vraag ik me af: is het wel leuk als je straks, als je programma staat? Het lijkt mij echt verschrikkelijk om drie keer in een week hetzelfde te moeten doen. Dat je daar, ja, nee, ja, serieus, lijkt mij. Uh, ja, nee, ja. Um... Ik verwilt dat niet. Zou kunnen, zou kunnen, maar tot nu toe vind ik het eigenlijk heel leuk. En, um vind ik het heel gaaf om uh, mijn verhaal te ontwikkelen en, dat, en ik denk dat je dat uh, meer kwestie, dat, daar zit denk ik wel een uitdaging in het mm -hmm. vers te houden ofzo, maar de, dat, dat moet ik ook nog niet zo ervaren nog. Maar je voelt je nooit alleen? Ja, wel, maar doe dat doe ik ik altijd. En dan? Bel je je moeder? <laughs> nee. Oh. Um, nee, als ik gewoon een basisemotie. zeg maar um, even denken. Nee, ja, nee. Um, Nee, tot nu toe gaat het eigenlijk wel goed. Denk ik. Dan moet je dan eenmaal... Maar dat is wel, er is wel... Dat is wel een ding voor mensen die optreden. Dat je, het is een soort heel gek iets dat je gaat alleen naar de stad toe. En dan opeens krijg je van een hele zaal heel veel liefde ja. anderhalf een half uur lang. En dan ga je weer uh, in je eentje weg. Dat is wel voor mij dat soort van... Lage adrenaline, super hoge adrenaline liefde en dan weer helemaal niks. Ja. Dus wel, dat hoor je in ieder geval wel dat dat een reden is waarom veel gasten op een gegeven moment... Knijten veel gaan zuipen. veel gaan zuipen of uh, toch drugs of dingen of toch een uh, soort bipolair depressief worden. Daar, daar, daar, ik, ik, ik, ik, ik snap wel waar door doorkomt, maar ik heb het nu mm -hmm. toe nog niet uh, als een heel ernstige ervaring. Nee. Wie weet. Ja. Hey, als we van ja spreken... Precies, dat, uh... laten we van van jaar nog een keer... Ja. Dat ik hier kom met je microfoon. Dat jij in een hoek ligt. Uh, spuit in je armen. Ja. Uh, super depressief te zijn. Ja. Maar ik vind het ook leuk om die reden... om, ook te, te, om meerdere dingen tegelijk te doen. Bijvoorbeeld dat nu ook clickbait doen. Ja. Dat is heel leuk omdat het echt heel erg een samenwerkingsding is. Um, en dat is ook een soort andere kant van, van je hersenen. Die je dan gebruikt. Ja. Gewoon een, uh, heel collaboratief en heel erg... Uh, oh, als jij nou dit doet en dus als ik nu dat doe... Dan is het wel heel... Tof. En daardoor is het ook weer leuk als je dan weer alleen erop uitgaat... van, oh ja, nu kan ik weer helemaal... mijn Napoleon-complex... Uh, ja. maar <gacht> Kan je uithalen. veel dingen tegelijk doen? Uh, kan dat na allemaal naast elkaar? Klik, uh, uh, Programma nu try-outen? Um, ja, het kan, maar niet... Ik, ja, ik weet niet hoe... Uh, ja, nee, het gaat eigenlijk wel goed nu. Maar zeker omdat we... Er is een langere aanloopperiode geweest, dus we hebben het meestal al geschreven. Mm -hmm. En dan is het gewoon nu draaien dus dan is het gewoon een kwestie. Nu. Maar het is wel een soort switch van oké, okay, per dag van oké, okay, nu ben ik dit. <lacht> nu ben ik deze persoon. Mm -hmm. Dat is wel een ding, maar ik vind het eigenlijk ook wel iets lekkers hebben. Omdat je ook een beetje opvrijdt om andere um, op een andere manier na te denken over... jezelf en het vak en de dingen. Mm -hmm. En dat levert ook van alles op. Ja. ja Oké, okay, laatste vraag. Wat vind je nou echt van Kees van Amsterdam? <laughs> Oké. Okay, uh, die verwacht ik niet, die vraag. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Uh, Kees, Kees is, uh, is te gek, Kees is heel leuk. Uh, is dat die vraag die aan iedereen stelt? Oh, nee, gewoon ah, aan jou. Nee, nee, nee. <laughs> Kees die is uh, ook druk te maken bij oh, Radio 1. Okay, dus ja, ze komen elkaar ja, is uh, Het is Kees is fantastisch. Er zijn weinig dingen in deze wereld grappiger dan. Uh, een case die zich opvindt ergens over. Yeah. Uh, dat had ook met klik bij toen we, dat gingen, toen we net begonnen. Uh, we waren nog met z'n drieën en toen dachten we op een gegeven moment van... ja, we willen gewoon Kees erbij, want we hadden gewoon wat hadden en wat ideeën. we dachten we, ja, je wil gewoon uh, hem daar neerzetten en hem laten schreeuwen. En een, een, een, een smeerlap laten zijn. Yeah. <laughs> en dat was gewoon heel grappig. Um, ja, ik denk ook wel een paar van mijn grappigste momenten in, uh, in Toen, waren ook gewoon met Kees van Amsterdam te maken. Ik, weet het, ik, vooral er, een, ik vind dus Kees heel grappig. Oh, dat zal ik niet leuk vinden om te horen. Maar als er een grap bij Kees niet lukt... op een of andere manier is dat gewoon hilarisch. Want je ziet de frustratie. Dit was één keer op een woensdag was hij op het podium. En dan toen kwam hij en er was... Hij, hij, je zag dat hij had, had zo'n uitgetypt velletje... met nieuwe dingen om te proberen. En hij was is heel uh, gestrest. Want, mm -hmm. uh, hij wilde heel graag dat het goed gaat. en hij had zich de hele dag op gefocust. En het materiaal waar hij heel blij mee was. Dus hij ging dat, ging dat doen... En toen stond hij voor die zaal en, en die grap ging gewoon, ja het werkte gewoon niet, het kan gebeuren, dat we, maar die grap ging, ging gewoon, gewoon vlak en er was geen reactie maar, <laughs> op het podium. Zo. Keihard zo, <laughs> en ik, heb, ik, heb, ik heb echt een kwartier gewoon slap geleden omdat gewoon die pure wanhoop van jezus ik heb hier de hele dag naartoe gewerkt en dan niet, nou ja dat is, dat is heel leuk. Ik knip dit nu gewoon helemaal kapot, vraag ja. Wat vind je van Kees van Amsterdam? nou houd Heel, Heel hard kut, ja. Dat mag. <laughs> dat ik weet je al wie jij gaat uh, interviewen? Met de... Ik laat deze microfoon achter. Ja, ja, dat is niet waar. Jullie oh. komt een brenger van de week. Oh, oké. Okay. Uh, anders was, ik ga ik de hele week allemaal dingen... Uh, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ik weet nog niet zeker. Ik ga even, uh, nog even kijken. Ik, uh, ik zat te denken misschien, uh, misschien Ronald Goedemond, Maar ik weet niet of hij uh, of of er zin in heeft. Zin en tijd voor heeft, ja. ja. Want ja. uh, je vraagt nogal wat van iemand. Ja, snap ik. begrijp ik. Ja, nou nee, ja. Uh, wanneer, uh, dat is nog wel even leuk om echt mee te eindigen. Wanneer ja. ga je in première? Ik ga pas in nou ja, in oktober, uh, sta ik in de kleine komedie. Ja. Dus dat is echt een soort uh, bucketlist droom die je uitkomt. Dat en dan je je komt af. je naam zo op de... Ja, op de uh, ja, ja, dat is heel vet. Dat is wel leuk voor social media. Ook voor social media, ja. ja. Zeker. <laughs> dat is eigenlijk de enige echte reden dat ik dat doe. Ja, toch? Die voorstelling, ja yeah. Uiteindelijk is het toch daar, uh, even die letters. <laughs> maar, um, dus ja, dus ik ben nu, ja, try out nu dus nog tot, uh, tot uh, juni ben ik nog aan try outen. Mm -hmm. en, uh, en dan uh, echt een première in, uh, in de najaar. Maar ik ben nu dus overal nergens te zien. Kom nog, uh, dus ja, ik ga naar www.alysco.nl. Ja. Voor data. Of Twitter. Of. Op... Be nice op Twitter. <laughs> ja, of be nice op Twitter. Zeg gewoon nog ja. leuks over Malou. Ja. Ze heeft een hele leuke tatoeage. Ja. Die heus niet mislukt is. Nee, die is niet mislukt. En niet bijgewerkt door uh, drie andere mensen. Een soort <laughs> heel heeft het hele team wat daartoe heeft er nog gedaan. Ja, gekregen. precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, ik laat hem hier, dankjewel. Ja, leuk. Dankjewel. De Nacht van de Radio. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again.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 Broken Strings, James Morrison en Ali Fertado in de Nacht van de Radio op NPO Radio 1. De nacht van de radio. Nog een keer. Uh, Jullie is van de redactie zit hier en je hebt het internet weer afgestruind. Op zoek naar een mooie podcast. En wat heeft jou verbaasd deze week? Of ontroerd. Ja, uh, jij bent snel ontroerd, hè? Ik ben ik ben heel, heel snel van de leg. Nee, uh, ik, ben, ik ben op zoek gegaan naar een, uh, een, een podcast om, uh, om uh, te tippen aan de luisteraar. En ik ben uh, gekomen bij. De podcast tip Man met een microfoon mm -hmm. van Chris Baayma ja, ja, een hele bekende podcast inderdaad. Zeker, zeker. Overal wat? te luisteren, onder andere ook op iTunes. En ik, uh, ja, ik ben, ik ben uh, eigenlijk gewoon bij het begin uh, begonnen. Wat, uh, wat een uh, opmerkelijke keuze. Nou ja, dit, ik bedoel, je hebt ook podcasts die kan je gewoon lekker, uh, die heel actueel zijn, kan je gewoon instromen. Het is een beetje flauw, maar we lopen een beetje op het eind van onze avond, hè. Dan, Mogen we een beetje flauw naar elkaar doen, toch? Toch? Ja, goed. Um, ik ga door met mijn podcast tip. Nee, ja, het, het, is, het is de man met de microfoon van Chris Bijma. En in deze eerste aflevering um, ging hij op zoek naar mensen... die um, uh, een nieuwe start maken in hun leven. En uh, je, onder andere waar, we, waar ik heel graag naar wil luisteren... zijn twee personen. We gaan gewoon luisteren straks. Maar die, um, die, die hebben een verhaal over hoe zij ooit begonnen zijn... met een nieuw verhaal. Oké, okay, we gaat luisteren naar de man met microfoon uit de eerste aflevering. Klein stuk ga je horen. De podcast heeft van Julius van de redactie. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk mag u me wat vragen. Is er een moment in uw leven geweest dat u opnieuw bent begonnen? Nou, ik, uh, je mag best weten. Ik, ik ben van huis uit we slagers. Dit is Harry Monet. Hij is 71 doen. jaar... En uh, ik besluit hem thuis op te zoeken, want hij uh, heeft inderdaad ooit een nieuwe start gemaakt. En toen was hij 39 jaar. Het was een maandagochtend dat ik dus uh, met uh, drie directeuren in de winkel zat. En uh, nou, een van die directeuren zei, je wordt helemaal uh, wit aan één kant. Ja, nou, ik had het uh, pas gezegd. En toen ging ik door mijn knieën in. En verder weet ik er ook helemaal niks van. Ik denk, uh, ik ga naar de Filistijnen. <laughs> ja, het is over met me. Toen bleek een hersenattack te wezen. Harry wordt opgenomen en al snel blijkt dat hij nooit meer slager zou kunnen zijn. Ik moest gewoon uh, iets uh, lichters gaan doen. En na een lange revalidatie komt hij bij zijn huisarts. Nou ja, hij zegt, als je terug gaat in de slagerij, dan, dan kunnen we je zo begraven. Ik zeg van, ja, wat moet ik dan? Hij zegt, uh, hij zegt, heb je hobby's? Ik zeg, ja, een beetje muziek maken. That, ik ga meteen om. Nemen. Nou, hij zegt, doet dat. Zeg nog maar één ding. Ik, ik vind het leuk uh, uh, dingen te spelen van voor. Ik weet niet hoe de nummer heet, maar ik speel het wel even gewoon voor je. En uh, ik heb zo hard gestudeerd om orgel te spelen, pian te spelen... Dat ik morgen om 6 begon, s'avonds om 12 uur, trok mijn vrouw met bed in of ik nou een keer wel op, op wil houden. Zo ernstig gedreven was ik bezig om het te doen. En uh, nou, dit is me toch aardig gelukt. En uh, niet dat ik speciaal uh, beroepsmuzikant ben geworden, want dat uh, ben ik er niet geworden. Maar ik doe het nog wel steeds. Nou, daar raak ik wel van, van die soort muziek. Ja, sinds kleins af aan uh, liep ik met een groep jongens. En dan we van kat, deden we kattenkwaad. En dat van kattenkwaad is het steeds uh, het, het erger geworden. Dit is Roy. Hij woont in de straat langs de Oude Vaart... En ik ben met hem in contact gekomen via de reclassering. Omdat ik iemand zocht die een frisse start heeft gemaakt. En toen zeiden ze, je moet met Roy praten. Die in het echt een andere naam heeft. Um, hij heeft meerdere keren een aantal jaren vastgezeten. Maar sinds vorig jaar probeert hij serieus een nieuw leven op te bouwen. Ik uh, ontmoet hem bij een bedrijf wat mensen helpt met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. En daar werkt hij al een jaar bijna. Uh, min of meer als vrijwilliger in de horeca en dat gaat heel goed. Uh, van tevoren was ik er eigenlijk best wel spannend van... om een ex-gedetineerde te ontmoeten. En uh, het rare is, Roy ziet er ook best wel uit als een, uh, ja, als een standaard crimineel. Heel opgepompt lijf, veel tatoeages, maar uh, ontzettend vriendelijke jongen. Goed, het verhaal van Roy. Het begon met kattenkwaad en werd al vrij snel uh, crimineler. Winkel was bijvoorbeeld aan dat we jongen die ging afleiden. Die hield de, de cashier bezig. En dan waren wij, uh, gingen wij eens achter de kassa. En dan pakten we soms strippenkaarten of soms goed. Wat deed je met het geld dan? Ja, sieraden kopen. Het is dus nooit echt Van Meer leven van dag naar dag. Mijn moeder uh, ook geld geven destijds ook nog. Uh, ja, gewoon kleren kopen. er goed uitzien van een jongen van 12, 13 jaar of 15 jaar. En dat voelde ik me gewoon prettig bij. En ik had toch ook, ook geen jassen van uh, 1000 euro, was geen probleem. Dat deed ik ook niet moeilijk over. Nee, dus dat zijn dingetjes dat het, uh, Daar dacht daar, daar ik me al niet voor terug. Ja, en dat deed ik op jonge leeftijd al. Dus het is geen geldbesef. En dat, nu pas begin ik zelf geldbesef echt. Nu pas begin ik het echt door te hebben. Niet, ik, heb, ik heb lang geen geldbesef gehad. Want ik, ik, ik verdien het net zo snel, maar ga net zo snel weer weg. Wat was het duurste wat je gekocht hebt? Uh, misschien een, een, een halootje van bijna 17.000 euro. Ja. Uiteindelijk heeft Roy een paar jaar vastgezeten voor straatroof. Die tasje trekken en dan wegrennen. Maar ik was nooit de persoon van dat ik op mensen in ging slaan. Dus het is wel niet goed. Is wel... is Die zat wel best wel veel jaar. Ja, dat is wel. Ik heb wel veel jaar gezeten. Maar het is nooit, als je mijn delicten ziet, staat er wel geweld. Omdat als je een tas trekt of als ik dit uit je hand trek, is het geweld. Maar nooit dat ik echt iets had van ik ga je nou even een paar tikken geven... of even nog even pijnigen, extra. Dat is nooit mijn ding geweest. Ik hou niet van geweld. Ik heb wel spieren en alles, maar dat vind ik gewoon om te trainen. Maar dat is niet om mensen te pijnigen of om te laten zien van... kijk, als je met mij uh, ruzie zoekt, dan ga ik je even een paar goede meppen geven. Roy gaat in en uit de gevangenis... en heeft in de loop van de jaren ook nog bij vier verschillende vriendinnen vier kinderen... En dan is het zijn oudste zoontje, tien jaar, die de verandering min of meer in gang zet. Ja, je belt hem en hij weet dat je binnen bent, dus hij is sowieso nonchalant. Want ja, hij heeft niet veel eieren. Dus hij is sowieso wat nonchalanter in de manier van doen en laten. In de zin van oh papa belt enthousiast. Hij denkt van ja, als we willen voetballen, ik ben niet bij mijn voetbal, ik ben niet, uh, je kan me niet naar school brengen, dus. Hij geeft zijn telefoon snel weer aan zijn moeder. Dus ja, papa, ja, gaat goed, oké, okay, is goed met jou. Gaat goed, oké, okay, is goed. He, zijn moeder. En zijn moeder wou hem ook niet graag naar de gevangenis brengen... want daar is geen plek als kind om naartoe te gaan om de weekbezoek. Dus af en toe één keer in de maand, één keer in de drie maanden. Maar ik wou het zelf ook niet. Ik heb niets bereikt. Ik heb wel geld gehad, maar het is nooit naar de juiste doelen gegaan. Het, het komt, het gaat. Het is niet niets toekomstgerelateerd. Dus voor mij was het echt iets van... Ik zelf kan het ook geestelijk en lichamelijk niet meer aan. Want ja, je kan wel trainen en goed eruit komen, maar trainen kan ik ook buiten. Want ik ben een jaar buiten. En soms de mensen als ze misschien denken: ze je bent pas vrij, omdat ik nog zo eruit zie. Want ik ga nu ook gewoon lekker trainen, ik zit ook lekker in mijn vel. Dus bepaalde dingen heb ik gezien van het kan ook allemaal buiten. En buiten is het leven. Binnen is geen leven, binnen is overleven. Buiten wordt geleefd. Wat ik me afvraag is: als je nou een nieuw leven begint, wat doe je dan met de mensen uit je oude leven? Vijf jongens. Vijf jongens, ja. Hoeveel ken je er nog van? Ik ken ze alle vijf nog, maar ik ga ze niet meer met ze om. Dat is gewoon verleden tijd, nu bestaat ik anders in het leven. Mijn, ik heb mijn leven voor mijzelf veel kostbaarder gemaakt. En hoe heb je het kostbaar gemaakt? Om, om, om te gaan focussen op de mensen van wie ik hou. En daarin tijd te besteden. En dat gevoel terug te krijgen van waardering en van trotsheid. En van je bent goed bezig broertje en houd zo. En als ik een beetje in de problemen ben of als ik het even niet zit dat ze me even steunen. Die, dat, dat, daar heb ik veel meer aan dan qua streken. Zijn er nou eigenlijk ook dingen die hij mist van zijn oude leven? Ik mis er niets van, want het geld ging op aan dingen wat niet, geen levensbehoefte Dus dingen niet echt wat, uh, wat je dringend nodig hebt. En ik had te veel spanning. En elke dag dat ik sliep en de bel ging, kon ik wel denken dat de politie er was. Dus kreeg ik kreeg geen rust. Nu, als de bel gaat, hoef ik me niet druk te maken. Ik lig niet drie keer rond op mijn bed. Elke keer kon de kans zijn dat ik werd opgepakt. Elke keer als ik naar buiten ga, kon het zo zijn dat ik misschien in iets zelf gezeld raken... waardoor ik kon vast te zitten. En dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik zo lang al niet gevoeld dat ik het niet meer ken. Nu het grote geld weg is, zoekt Roy het geluk, bijvoorbeeld met zijn oudste zoon... in veel simpelere dingen. Gewoon lekker wandelen. Lekker wandelen, lekker voetballen. Balletje pakken naar hem toe, gaan lekker voetballen. En hoe reageert je zoon erop? Hij is nog wel gewend aan die materialistische dingen... Dus hij vraagt me wel, laatst van, hij is een jaren geweest... papa, ik wil een tv en ik wil een Playstation 4. Het samen kost 880. Maar ik leg hem ook uit, voor 880 kom je uit de lucht. Dus papa moet sparen. Hij gaat een tijdje duren, dus of het een of het ander. En nu koop ik ook dingen niet meer in de winkel. Dus als ik iets koop, is via een marktplaats. Dus je wordt wat creatiever. En wat is nu het mooiste dat je gekocht hebt? Of wat, wat, waar, waarvoor je echt nu aan het sparen bent? Uh, uh, voor mijn, om een zoontje volgende maand een mooi feest te geven. En dat is dan zijn jongste zoontje, die wordt vijf. Dat kost 780 euro. Dus ik betaal het samen met, vriend, met die moeder. Maar een feestje van 780 euro? Ja. Dat is veel te veel. Ja, maar dat is veel. veel maar het wordt wel geholpen door familie. Als mensen zien meestal in je omgeving dat je goed bezig bent... vinden ze het ook niet erg om een handje mee te helpen. Maar wat gebeurt er dan in godsnaam voor 780 euro? Iets voor kinderen. En voor 780 euro ze dus met een brassband. Alles erop en eraan. Dus ik ben benieuwd, maar dat zijn de prijzen. Het is allemaal natuurlijk een beetje wennen aan het nieuwe leven. Maar Roy is goed op weg. En nu werk ik al een jaar in de keuken en mijn enkelband is vroeg, vroeg uh, weggegaan. En omdat ze zien dat ik positief bezig ben. En sinds die tijd is het balletje gaan rollen. En dat ik ben zelf omhoog gewerkt dat nu die chef tien dagen weg is, dat ik gewoon uh, in charge ben in principe. En dan los van mijn tatoeage, of los van mijn grote spieren, daar ligt niemand hier weer wakker van. Maar ik moet het ook nog in het echtje proberen. En dat is, en dat is. Een, en misschien die confrontatie gaat wat, gaat wat, uh, gaat wat moeilijker zijn. Uh. Ja, het heet een Friese start Ja, dus nu, dus daarom dacht ik van, ik zet me ervoor in. maar de reclassering zou ook misschien, door dit kan je ook aan een baan komen. En het is dus niet dat ik echt zo, dat ik dit alleen doe voor een baan. Ik vind het ook fijn dat mensen mijn verhaal horen. En het is niet dus zozeer dat ik dan denk van, oké, okay, dan heb ik morgen een baan. Of dat iemand denkt van, hé, hey, deze jongen wil ik in dienst hebben. Maar mocht het het geval zijn, dan hoor ik het wel graag.